Boskalis heeft een uitstekend jaar achter de rug. Het bagger- en sleebedrijf boekte een recordwinst van 311 miljoen euro. Ook de omzet was beter dan ooit en kwam uit op 2,7 miljard euro. De goede resultaten waren onder meer het gevolg van de overname van Smit Internationale. Voor dit jaar verwacht Boscalis geen nieuwe records, wel is de orderportefeuille goed gevuld en zijn de vooruitzichten voor de middellange termijn positief. Dat komt door grote investeringsplannen in de olie- en gasindustrie en door wereldwijde havenontwikkelingen, al dus de maritieme dienstverlener. Volgens Boscalis zal de fusie met Smit nog leiden tot verdere kostenbesparing. De NS is positief over het plan van GroenLinks om zogenoemde OV-maals in te voeren. Mensen kunnen dan net als met R-maals punten sparen voor artikelen en gratis reizen. Het GroenLinks-kamerlid van Gent kwam gisteren met het plan tijdens een debat. Minister Schultz was enthousiast en hoopt dat er daardoor meer mensen met het openbaar vervoer gaan reizen. De NS zegt wel dat het systeem pas kan werken als iedereen met de OV-chipkaart reist. En ook zouden alle vervoerders met de OV-maals mee moeten doen.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 Welkom terug bij het tweede uur Goedemorgen Zandvoort. Nog steeds met Ben Zonneveld. Goedemorgen. Uh, aangeschoven zijn voor het, het, het volgende onderwerp. Uh, faciliteiten LDC. En daarom draaiden we ook dit nummer. Give a little bit. Een beetje geven en nemen. Want er valt wel wat te zeggen over het gebruik van de zalen. Alle faciliteiten van het LDC. Jij, jij hebt dus tactisch de muziek uitgekomen. Uh, ja, een klein beetje thema gezet. Uh, en... Uh, Aangeschoven zijn Gijs de Rode, uh, fractievoorzitter van uh, het CDA. En uh, Jennis Daniels, voorzitter van de Zandvoortship Bridge Club, een van de grootste gebruikers uh, van, uh, van die faciliteiten. Uh, we hebben Jennis, om maar met jou te beginnen, we hebben dus die hele verhuizing meegemaakt van uh, het gemeenschapshuis met alle dingen die daar konden of niet konden. En we zitten nu in het LDC. Uh, daar valt wel wat over te zeggen. Wat zijn, wat zijn jullie ervaringen nu tot, tot nu toe? Nou, de eerste ervaringen zijn niet uh, de kinderziektes meenemen, dat heb je overal dat natuurlijk. Je, ja. Maar onze ervaring is dat we niet gekregen hebben wat we in het oude gemeenschapshuis hadden. Daar hadden we dus gelijkvloers voldoende speelruimte. We zijn de grootste Zandvoortse Denksportvereniging. Dus Hoeveel hebben jullie? Nou, op het moment 138, maar dat is ook nog groeiend ook. Ja, ja. En daarvan is de grootste opkomst op de donderdagmiddag. En dan zaten we dus in het gemeenschapshuis in de beide zalen. Hoeveel gereken... man heb je gelijk dan, tegelijk ongeveer? Ja, dan moet je toch rekenen dat je de volle zaal hebt. 120 man? Ja, dat zet je dan uh, allemaal klaar met tafels ja. en stoelen. en uh, Dat stond dan daar perfect, omdat we gelijk vloers... Uh, alle service ook hadden. We hadden daar de horeca-exploitatie van app en Carolien, en we hadden daar de toiletten en noem maar op. Dus dat was fantastisch. Maar dat heb je nu toch ook nog allemaal? Toiletten en Ab en Carolien. Ja, als je van de grote zaal boven de steile trap naar beneden gaat waar je net met z'n tweeën naast elkaar kunt lopen, dan moet je naar beneden om naar het toilet te gaan. Ja. ...of naar beneden om je drankje te halen. Ja, ja. En zoals Britjes gewend zijn... het ene stel speelt wat vlotter zijn spel dan de andere... ...en heeft voldoende tijd om naar beneden te gaan... ...maar de andere redt dat niet. En als ze het dan al redden, komen ze die trap op... ...levensgevaarlijk met twee glazen wijn. Nou, je kunt wachten tot daar de eerste een keer onderuit gaat. Met wijn. Maar er ligt een prachtige hal als je binnenkomt... Ja. ...dus ze hadden daar ook een prachtig mooie opgang kunnen maken... ...rond door die hal, van alle kanten gebruikmakend. Maar nog veel beter was geweest dat ze... ...aan het begin naar ons geluisterd hadden. En dan hadden wij dus gezegd... ...jongens, zet dat nou bij elkaar. Je hebt er een mooie horeca op ruimte beneden. Zet daar nou de hal waar je cultuur... ...waar je clubs, waar je alles onder kunt brengen. Ja, ja. En dat, dat brengt mij tot de vraag... ...zijn jullie gehoord destijds? En daar praten we over... ...waarschijnlijk 2006, 2007. Ja, toen in die plannen... tijd in die tijd zijn wij als... Uh, club uitgenodigd door de ambtenaren die daarover ging bij de gemeente. We hebben toen geconstateerd dat in hun plannen die toen al kant en klaar waren, dat we sowieso zeiden, nou dan is het voor ons ongeschikt, want de zaal boven is te klein. Die heeft men later nog vergroot. Toen is er nog een keer een bijeenkomst geweest met Ambo, Sankoor en dergelijke in het gemeenschapshuis. Daar hebben we een aantal vragen gesteld en waarop we geen enkel antwoord hebben gekregen ik bleef stil. En toen heb ik natuurlijk maatregelen genomen. Want ik denk, ja ik moet toch gehoord worden. Stichtingsbestuur, gemeenschapshuis bestond niet meer. Het valt onder. Uh, BMW hoorde ik. Dus die heb ik een keurige brief geschreven met kopie aan de politieke partij. Dat was voor de gemeenteraadsverkiezingen destijds. Uh, de politieke partij hebben erop gereageerd. Laten we even dat afwachten. En daarna komen we erop terug. Maar Naar... Wat wilden ze afwachten, de verkiezing? Ja, de verkiezing uiteraard. Okay. En dan, dan zou dat aan de orde komen daarna. Dat is nooit... Of er niet meer iets uh, gebeurt. Gijs, dan komen we bij jou terug. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Dan komen we bij jou terecht. Ben jij je bewust van, van die voorgeschiedenis en wat er gebeurd is? Ja, ik ben, of wij zijn ons zeker bewust van wat er in de voorgeschiedenis gebeurd is. Wij hebben ook in 2006, december 2006, aandacht hiervoor gevraagd. En we kregen toch, toen het gebouw van de LDC in gebruik werd genomen, kregen wij ook de signalen van, van, van een mannenkoor, van, een, van een, de Britsvereniging, van de AMBO, dat het... ...op dit moment nog niet helemaal uh, naar, naar wens is... ...en dat ze toch tegen een aantal problemen uh, zijn aangestoten. En ja, dat was voor ons de vraag eigenlijk... Uh, aan, ...die wij aan het college hebben gesteld... Joh, hoe, ...hoe staat het ervoor, hoe, hoe, ja, hoe kunnen we het proberen het, het probleem op te lossen... ...en dat, dat de gebruikers, want daarvoor hebben we het ook met elkaar neergezet... Uh, ...om te zorgen dat het een, een, een brede school, dat het een, een, een mooi plaatje zou, zou worden... ...en ik wil niet zeggen dat het op dit moment dat niet is... Maar dat, dat er nog wat, ja, meneer Daniels noemde dat kinderziektes uh, nou, zijn en die moeten, we, die moeten we proberen te voorkomen met elkaar, maar daar moeten we wel met elkaar over in gesprek. En dat is ook de reden geweest dat ik uh, contact heb gezocht met de, de burgemeesterwethouders hierover. En een brief geschreven. En nog even in, in geschiedenis gekeken van wat is er in 2006 gebeurd. Wat hebben we daar met elkaar afgesproken. We hebben gezegd uh, praat met de verenigingen. Praat met de gebruikers van het, uh, ja, van het LDC en toenmalige gemeenschapshuis. Om te kijken van hoe kunnen ze dat nou als, ja, goed in elkaar laten overgaan. Dat iedereen tevreden is. Ja, het... Uh... En, en, en heb je daar al een reactie op? Nee, ik heb tot op heden van de brief die wij in uh, februari, of nee, uh, ja, eind februari gestuurd hebben, heb ik op dit moment nog geen reactie. Dat is ook nog niet zo gek. Ik heb ben wel al ondertussen uh, door de ambtenaar uh, gevraagd om eventueel wat achtergrondinformatie ja. te geven. Heb ik keurig gegeven. En, uh, nou, ik heb nog even getelefoneerd hier en daar over. Maar voor de rest heb ik daarom nog niet gehoord. Dat, ik hoop dat ze er vol op mee bezig zijn. En dat denk ik, weet ik ook bijna wel zeker, dat ze daarmee bezig zijn. Zijn... Daniels, zijn er eigenlijk uh, uh, reden gegeven waarom er beneden horeca is en boven niet? Nou, het enige wat ik weet is dat in de bijeenkomst met uh, de andere verenigingen in het gemeenschapshuis, toen s'avonds de betrokken ambtenaar dus naar uh, voren bracht, uh, zijn er misschien nog vragen? Ik zeg ja, ik heb een aantal vragen en een van de vragen is waarom. Pas je, zoals wij voorgesteld hebben... op de eerste verdieping... dat keukentje wat er ligt niet aan... Dat er, nee, zegt hij... stop maar, hou op, want wij willen geen twee horeca-exploitaties. Okay. En dan denk ik... ja, goed, waarom zet je dan niet de hele bibliotheek boven? Je hebt een keurige lift... en nu moet je met 130 man... stel je voor dat de brand uitbreekt daarboven. Ik wil ons wel eens van die trap af zien komen... Hoor, met zo'n 130. Ja, dat zijn natuurlijk ook... Uh, de veiligheidsmaatregelen moeten gewaarborgd zijn... Wat zijn er nog meer voor aanpassingen die u graag zou willen hebben? Nou, kijk, de aanpassing, het zal ook zo zijn vermoedelijk dat wij een hogere huur gaan betalen. Ja. En als je dan... Was dat van tevoren bekend? Nou, ik heb toen wel gezegd, in die bijeenkomst waar ik het net over had, wat gebeurt er met de huurprijs? Mm -hmm. Later hebben we dus gehoord, die zal wel omhoog gaan. Maar jullie krijgen wel subsidie. Ik zeg, van wie dan? Ik zeg, en daar wil ik niet op bestaan. Ik. Ik ben wel bereid sponsors te zoeken voor mijn club. Maar ik wil best betalen ook voor de zaal. Maar niet meer dan wat wij hadden. Omdat wij daar een service hadden die gewoon beter was. Oké, okay, het pand van nu is nieuw. En dat pand was oud. En is slechte staat van onderhoud. Maar we hadden daar tenminste een service. Dat iedereen in sfeer en gezelligheid zijn partijtje bridge kon spelen. En als je nu beneden komt, ja... Ik bedoel, ik vind het in de wachtkamer van de tandarts vind ik het gezelliger hoor. Ja, nou ja goed. Dat ligt er aan wat je dan komt doen natuurlijk. Maar. <laughs> ja. nou, Gijs die gaat over zijn kaak wrijven, dus dat is Kom. niet zo'n tandars fan. Nee. Gijs, um, de aanpassing voor de huur. Is dat gesprek geweest? Dat, dat is iets waar, waar, waar ik niet over ga... en waar ik eigenlijk uh, dit voor het eerst hoor... dat er, dat, dat, dat gezegd is. Uh, da, da, daar weet ik gewoon eigenlijk uh, niets van. Uh, waar het mij om gaat... en waar het ons om gaat... is dat, dat de verenigingen zo goed mogelijk gebruik kunnen maken... van het mooie gebouw op de LDC. Dat het naar, naar ieders wens is gebouwd... en dat er uh, voor ons oplossingen komen... voor de problemen die er nu leven bij de verenigingen. Dat we daar met elkaar over in gesprek gaan... en dat we dat proberen op te lossen... Elkaar. Dat is het belangrijkste. Ja. Nog even, heeft het consequenties? De, de onvrede of, of het ongemak wat er is? Nou, ik ben wat dat betreft uh, wel positief ingesteld. Maar ik weet, gewoon vanuit de wandelgangen en het feit dat de mensen ja, ze willen toch een sigaretje roken. Nou, dan moet je helemaal naar buiten en dan staan ze daar. Naar nou, boven op het dakterras horen. Ja, ja, ja en, en dat, dat mag natuurlijk ook, ook niet. Dus dan gaan nee, want je mag nek, niet overal lopen nee. daar. Dus dan gaan ze een sigaretje roken en dan hoor je daar. En dan denk ik het aantal leden wat zal gaan opzeggen. dat dat toch uh, nog wel eens een keer. Uh, behoorlijk wat kan zijn. Overwegen jullie een andere locatie? Was dat maar waar. We hebben de haven gevraagd hier. En de haven zegt. ze hebben prachtige ruimte. Mm. En dan kunnen we de hele winter bridgen... want dan hebben zij die zaal wel beschikbaar. Ja. Maar zij zeggen. ja, we hebben soms partijen. of bruiloften of wat iets meer zij. En we kunnen jullie niet garanderen. dat wij dus elke woensdagavond. want we spelen dus elke woensdagavond. Mm. En de donderdag spelen we, laten we zeggen, van september tot en met mei. De middagen. Ja. Nou, dat kunnen wij niet garanderen, dat, niet dat die garanderen. altijd beschikbaar zijn. Nee, dus uh, er zou de consequentie zijn dat de ledental terugloopt. Ik, we ja. hebben het inderdaad over verenigingen, want uh, ik heb ook al, ook al meer gehoord. En bijvoorbeeld vind ik het heel triest dat de inloop koffieochtend voor de ouderen uh, daar gaat vervallen. En al overgaan is naar het Rode Kruisgebouw. Dus er zijn al verenigingen die vluchten. Uit de LDC gaan De is al Dan hebben we iets moois neergezet. Het, en vervolgens blijft het leeg. Ja, het, voordat we het, het, kijk ons het, Zandvoortse, het de, de, de maatschappelijke verenigingen, andere soorten verenigingen die daar gebruik van in de ja, in, in de voorbereiding daar gebruik van zouden gaan maken en die op dit moment al aan het afhaken zijn, dat is. Echt doodzonde. Want dan kun je jezelf afvragen: waarom hebben we zo'n ontzettend mooi gebouw neergezet? Want we hebben wel met elkaar uh, gedacht dat de, uh, ge, ja, de verenigingen en de ma andere maatschappelijke organisaties daar gebruik van zouden maken. En ik vind het, ja, wij vinden het toch wel belangrijk. Want het is het, het, we staan niet voor niets te bouwen. Dus het, het is toch wel hey, het toch nu, ons, ons ook geld. Als, als je nu al ziet dat uh, de Britsvereniging aan de bel trekt. en uh, meneer Daniel zegt het al: waarschijnlijk gaan een aantal leden opzeggen daardoor. Dat is dus triest. Uh, open eten Tafel uit de bibliotheek weg. De koffie inloop morgen voor de wat ouderen vandaag weg. Die gaan naar het Rode Kruis. Ambo is weg. Anbo is al weg. Dan hebben we iets gebouwd wat leeg blijft staan. Is er een reshuffle in het LDC te doen misschien? Nou, en dat is dus wat wij, wat wij hopen: dat, dat, dat we de maatschappelijke organisaties en de verenigingen die daar gebruik van maken, dat we daar met elkaar uit kunnen komen en dat het college met haar ambtenaren ook natuurlijk kan zeggen van... jongens, we, gaan, we horen die kritische geluiden... we staan er open voor, we zorgen dat we daar wat aan gaan doen. Mm -hmm. Dat is ook de in, intentie van onze brief geweest... om ervoor te zorgen dat, we, dat we, wij het signaal geven aan het college... van joh wij horen dit en dit... wij maken ons daar grote zorgen over. Wat je, wat je wordt is nogal wat, hè? want ik, ik, heb, ik noem nu maar vier verenigingen... Ja. En dat zijn er veel meer, maar wij maken ons daar grote zorgen om. Wij willen die zorg naar jullie uiten. Uh, wij horen de zorg ook van de Britsvereniging, van het Mannenkorps. Die, al die signalen komen ons binnen... Wij hebben in uh, december 2006 een motie ingediend dat jullie met die mensen, met die verenigingen om de tafel moeten. Hebben jullie dat achteraf gezien goed gedaan? Hebben jullie goed geluisterd? En wat, en dat is het allerbelangrijkste, hoe gaan we het op dit moment oplossen dat het ge gebouw eigenlijk een ja. goede bezettingsgraad krijgt? Want anders hebben we daar voor Jan-Piet te staan bouwen. Ja, en een, een sociaal ontmoetingsbedrijf in Zandvoort hebben. Mm -hmm. uh, we zitten hier niet voor de commissie, maar er is ook nog een uitbater die behoorlijke zorgen heeft op dit moment. Zijn pacht gaat verdubbelen, is hem aangezegd. Ja, en dan er dan ook nog en hij lopen. zit een teruglopend aantal uh, mensen die er gebruik van maken. Nou, hoeven, daar, hoeven voor ondernemers nou niet bepaald... We niet te kunnen rekenen. Maar het maar is ik denk, hoor, ik, triest zijn. Ik denk in, in dat deze echt beter ten halve gekeerd dan ten hele geduld. Ja, denk ik ook. In ja, daar... het allereerste gesprek met de betrokken ambtenaar die ik zei... heeft hij ons ook gezegd, waarom gaan jullie niet naar pluspunt? Toen keek ik hem aan en ik zei: Dat is voor dat ons veel te klein. Ja, maar dat loopt als dat een trein. Ik zei: Wil je dat vergelijken met het gemeenschapshuis in deze toestand? Afgezien van de, de ruimte die er niet is. Ik zei: De ruimte was er niet, en de, dus laten we het daar niet over hebben. Dus dan bouwt als, hij iets en dan stuurt hij je weg? Ja, maar als je nu zegt: Ik wil ten halve keren, ja. dan zou ik zeggen: Boven hebben ze alle faciliteiten samen. De bibliotheek, zet die bibliotheek naar boven. En maakt beneden de zaal zodanig groot en ruim dat niet alleen wij, maar hoeveel andere culturele zaken kunnen in Zandvoort nu nog gebracht worden. Men vlucht naar een kerk of weet ik wat. En men had hier de kans van zijn leven om op de begane grond een enorme ruimte te maken. Waar wij dan met scheidingswanden of wat dan ook zelfs ruimschoot gebruik van hadden kunnen maken. En dan had Ab met zijn horeca-exploitatie een gouden toekomst. En nu? Nou, ik vrees dus, voor hem ook. Uh, ja, dat is inderdaad de vraag. Ja. Um, ga, je, ga je dat ook voorstellen? Jij bijvoorbeeld uh, als bridgeclub... en uh, jij als uh, fractievoorzitter? Oh, en, um, jongens, dit is, dit is mijn idee daarover. Gooi je dat bij die ambtenaren Daar binnen? kan ik alleen maar één ding op zeggen. In mijn eerste contact, dus jaren geleden... heb ik de betrokken ambtenaar gezegd... kom een keer kijken. Wees welkom. Dan zie je hoe dat werkt bij ja. zo'n grote club. En hoe die mensen... Ja, Pauzeren of niet. En hoe ze toilet bezoeken, hoe ze hun spelletje spelen. Kom een keer kijken. En wij zijn bereid, te allen tijden, om daar adviezen uit te brengen hoe jullie dat bij de inrichting zouden kunnen gebruiken. Daar is nooit of te nimmer op gereageerd. En ook, ik heb kopie aan politieke partijen van mijn brief aan BMW gestuurd. En toen ik het persoonlijk aan de burgemeester, die ik ken als vriend bij Lions, ook nog een keer besproken heb, zegt hij, zet het eens op een A4'tje. Heb ik gedaan, is bij hem neergelegd, wat was de reactie? Kunnen wij nog een kopie krijgen van uw brief aan BMW? En daarop heb ik gereageerd, hoewel ik hier de ontvangbevestiging heb, krijgt u hem hierbij alsnog. En daarna, ik heb 0,0 reactie gehad van niemand. Niet van de burgemeester, niet van de wethouders, niet van de politieke partijen. En toen ik een van de fractievoorzitters op straat sprak. Ik was bij zijn vergadering voor de gemeenteraadsverkiezingen. En toen ik op straat sprak, hoe is het nou? Oh, heb je nog niks gehoord? Toen zegt hij, toen ik zei nee, ik heb niets gehoord. Godverdomme, ik laat mij niet piepelen. Maar vervolgens heb je niks meer gehoord? Niets. Nooit, nooit. Of okay. Politicus, wat vind jij ervan? Als uh, uh, meneer Daniel schetst uh, hoe, hoe het gegaan is, dan vind ik dat uh, ja, eigenlijk ernstig. En ik hoop dat, dat... Ja, die brief ligt ook bij jullie. Ja, die brief ligt ook bij ons. En, uh... Sorry dat ik dan even interrupeer, maar CDA heeft gereageerd naar mij toen. Oké, okay, dan, de brief het, dan is dat duidelijk. We hebben de brief ontvangen, maar even de gemeenteraadsverkiezingen en we komen erop terug. Oké, okay, dan is dat duidelijk. Ja. Nou, we... Hebben ze daarna gereageerd? Hm. Wij, wij hebben op, op, op, op, op dat moment uh, hebben wij een reactie gegeven over wat, wat, welke meneer Daniel uh, schet. Ja, dus voor de verkiezingen? Ja, en daar, daarna heb, ja, heb ik het nu opgepakt. En, uh, omdat dat er een tijdje ook... verder natuurlijk. De, nou, een, in, ja. Inmiddels staat dat gebouw er al, ja. met al zijn kinderziektes en ja. gebreken. Ik de... ben zelfs vorige week, of is het inmiddels twee weken geleden, heb ik hier nog uh, gezegd... jullie hebben nu een commissiebijeenkomst over de tweede fase... En dan wil ik graag, vijf minuten spreektijd, voordat jullie daar ook weer op een geweldige manier met onze centen de mist ingaan. Laten we eens eerst even op een rijtje zetten wat er in die eerste fase allemaal fout is gegaan. Misschien helpt dat een betere aanpak voor de tweede ja. fase. Samenvat, overigens is het niet verstandig om de koppen bij elkaar te steken als gebruikers en als groep te reageren naar... BNW, politiek ja. en, enzovoort. Ik heb al naar de Sportraad, die een vergadering hebben altijd begin van de maand, dus die is vorige week geweest, heb ik de voorzitter gezegd zet het alsjeblieft op je agenda en wij zijn bereid om met wie dan ook gezamenlijk oplossingen een te vinden. Een beetje krachtenbundelen ja. zou natuurlijk wel goed helpen. Ik uh, heb een brief die hij aan de commissie heeft gestuurd uh, vanuit de Zangvereniging heb ik inmiddels een kopie van de brief gekregen. Ik ga daar ook weer een brief neerleggen, want wij blijven natuurlijk bezig om bij te dragen om het optimaal op te lossen. Ja, is, is is dat iets om op te pakken voor het CDA? Van, uh, wij, wij, voelen, uh, wij voelen onvrede binnen de verenigingen. Wij zien uh, mensen weglopen, uh, jongeren en ouderen. Is dat iets om als CDA te zeggen van nou, nou gaan wij als partij eens keer met die groepen ja, praten? Nou, sorry. Uh, wij, uh, wij hebben natuurlijk naar aanleiding van die brief die we geschreven hebben, hebben we natuurlijk het signaal opgepakt. Mm -hmm. Uh, en wij zijn uh, bereid om met iedereen daarover te praten met elke vereniging en ook te horen van, want, want het, daar gaat het juist om, uh, probeer goed te communiceren en probeer gezamenlijk. Hè, met, want je hoeft het wiel niet steeds opnieuw uit te vinden... gezamenlijk tot, tot een oplossing te komen... en dan ook een advies geven van, joh, aan, aan het college... van het lijkt ons verstandiger dat we het zus en zo gaan aanpakken. Ja. Gijs, dat is in politiek natuurlijk altijd zo... proberen een draagvlak te ja. vinden. Dat betekent dat je ook medestanders in de raad moet hebben. Ja, en wat, ik, wat, ik dan, uh, wat ik dan zie... Hè, en dan, uh, ik hoor het van de brisclub, ik hoor het van de ouderen... ik hoor het van het Zandtot dan zou ik het graag zien, hè, en dat is dan een idee... CDA, stel je nou eens open en organiseer een avond waar al die partijen hun grieven kwijt kunnen. Ja. Dat is andersom als dat je afwacht op een brief. Ja, en, en, en, en is de vraag ook van als we dat dan. Dat hebben, we soms wel, dat hebben we wel eens een keer gedaan. En dan. dan... Ik wil niet zeggen dat de opkomst nu laag zal zijn, want ik denk Als het dat het leeft. Komt, want ik, denk, ik denk dat het leeft. Dat maar ik denk dat wij daar al een voorschot hebben genomen. En binnenkort heb, heb ik een gesprek ook met de heer Daniels. Ja. Dus wij zijn daar wel actief, want okay. wij vinden ook dat het uh, um, um, opgelost moet worden. En dat we echt ervoor uh, zo zorgen dat alle verenigingen daar gewoon op een goede manier gebruik van kunnen maken. Want anders hadden we het beter niet kunnen bouwen. Het is een prachtig mooi gebouw. En inderdaad, ten halve gekeerd is beter dan een hele dat is een kans om het nog te corrigeren. Dat is Mijn mening wel. wel. En oh, ik denk okay. het inventariseren van klachten en uh, noem maar op, dat is vrij snel achter de rug, maar daarna moeten we gezamenlijk zeggen, jongens, hoe kunnen we dit optimaal oplossen? Want oplossingen zijn er altijd. Ja, oh, Oké, okay. Dus een mooie afsluiting van dit gesprek. Heb je daar ook een passend muziekje bij? Ja, nou nee, nee dat was net give a little bit. Hè. Dat, Iets, dat Iets is met, de de de de vie, de met maar, de Ja, ja. Gijs <laughs> en Jennis, heel erg bedankt voor uh, jullie toelichting uh, op dit probleem. We gaan vanuit dat het op te lossen is. En we zullen daar uh, positief naar blijven. kijken we blijven het wel volgen. Misschien komen we er nog een keer op terug. Dankjewel. Oké, okay, bedankt voor jullie komst. We gaan, we, gaan de gedaan. we gaan zo naar de jazz. Ja, ja. en uh, die gaan we dan maar uh, via Trio Rosenberg There'll never be another you uh, in Leiden. Uh, there'll never be another you uh, Hans Rijmers Ja ik hoorde het <laughs> Goedemorgen <laughs> Goedemorgen Hans Rijmers Jazz in Zandvoort ja, het, het was gestoven. weer een, uh, een gekozen brug Dom no? Ja, we zijn gekozen de brug. Deel Neverbier naar de Hans Rijden. De Nou, de Neverbier. Nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou. Je kan toch niet om hem heen. Als je jazz spreekt in Zandvoort, dan kan je niet om hem heen. Ja, er zijn nog meer vlakken waar je niet om hem heen kan. Maar dat heeft met kleine balkjes te maken. Nee, maar even, even voor de goede orde. Uh, uh, laten we even Ton Ariessen niet vergeten. Hij doet uh, prachtige dingen in Oomsteen. En, en er kan niet genoeg. Het uh, hè? Ja, ja. Kan je, kan en er kan zeggen? niet genoeg uh, jazz uh, gespeeld worden in het dorp. Kan je zeggen dat Jess leeft in Zandvoort? Nou, vind ik wel. Ja, ja ik, ik bedoel, we hebben, we hebben een dorp van 16.000 inwoners. Nou, ik kan me herinneren dat we een tijdje geleden hadden dat we ook over een aantal festivalen. En dus ja, ja, er komt ook een aantal mensen uit de, de, de regio. Ja, klopt. Ja. ja, maar dat kun je heel sterk merken. Wanneer er uh, optreden zijn van uh, uh, solisten die niet uh, links en rechts uh, in kroeg spelen, waar iedereen zo aan de binnenkant. Dan zie je inderdaad mensen komen uh, uit uit uh, uit de regio of nog uh, of nog verder weg. Lelystad, Cebolde, mensen gaan. Ja. Maar, maar dat komt dan ook door de kwaliteit van de solisten die die volgen dat kennelijk op de site van de solisten. Achter, ja, wat vraag, ga je dan? Ja, achter zo'n solist aan? De, van ik ik woon in Kamishalewaar. Uh, nee, en maar ik... ik vraag het wel vaak aan ja? degene die aan de kasse komt. He, want dan komt er een gezicht wat ja? je niet kent. Dan je, hey. En dan denk ik, oh wat leuk. Ik zeg, nou, uh, je begint met een parkeerplek kunnen vinden. Binnenkort omhoog. Om maar, om maar eens een prikkelende opmerking te maken. <laughs> dan, uh, dan heb je al gauw, dan heb je al gauw een band. Uh, en, en dan is het, ja, ja, ja, ja, maar we komen daar, uh, daar en daar vandaan. En dat was wel een beetje lastig, maar we willen het wel erg graag zien. Ja, fantastisch. Ik, ik weet bijvoorbeeld, met het laatste concert wat we hebben, komt uh, Margriet Schurz Zit er vol? En uh, nou, dat, dat, dat hoop ik. Maar uh, daar gaan mensen ook uh, uit het land komen. Ja, maar die volgen dat. En dat is natuurlijk geweldig. He, zolang als je maar, en dan gaan we weer, zolang als je je maar onderscheidt van wat de rest doet, dan komt het vanzelf. En dat is kwaliteit bieden. Absoluut. En jullie hebben het vast trio, Clement. Ja. Dat is eigenlijk de basis van het, uh, ja. van het geheel. En daarbij worden dan de, de solisten uitgenodigd, toch? Ja, zeker. En wat natuurlijk enorm scheelt... Uh, ...dat is dat twee van de... Uh, Frits Landersberg en Johan Clement... Uh, ...zijn alle twee docenten, conservatorium... Uh, ...zitten aan de bron van aanstormend talent. Hè, zien dat allemaal. Uh, Erik, uh, Erik Timmermans... Uh, die heeft nog een bedrijf uh, uh, waarbij die muzikanten verloont, mm -hmm. hè, bijvoorbeeld. Dus die heeft er uh, op zijn payroll uh, 2500 staan. Dus het boeken van de muzikanten en de kwaliteit is eigenlijk het, het, het minste probleem. Want dat is een avond aan de telefoon zitten en bellen. Ja, als je zo'n databank hebt wel dan... natuurlijk. Ja, maar dat is, is toch geweldig? Ja, dat is hartstikke geweldig. Ja, prima. En dan, uh, dan, dan kun je aan... Uh, goede programma's maken. Daar gaat het om. Dat brengt ons op zondag. Yes. Yes. Morgen. Yes. Morgen. Dat oh, is morgen al, ja. Ja, is al morgen. Jeutje. Ja, gaat hard. <laughs> nou ja, we hadden weer dus echt een jazzweekend, want gisteren in ja. en morgen bij jullie. Ja. Ja. Wat gaat er morgen gebeuren? Nou, morgen komt uh, Xandra Willers, met een X. En die heeft gestudeerd aan het uh, Rotterdamse conservatorium. Uh, onder andere ook bij, uh, bij Johan. Uh, ja, dus 98 de e de afgestudeerd. Uh, uh, fantastische zangeres. Overigens, ze is hier al een keer geweest. in 2008. En in 2008 is het, Was het eerste jaar. Dus bij jullie? Nee, dat was het eerste jaar dat de stichting het uh, jazzfestival uh, uh, programmeerde uh, ja. organiseerde. En toen hebben we geopend in Café Nuff. op de donderdag voor dat weekend. En toen heeft zij daar gezongen met het trio van Johan. T Op donderdagavond en Gertellen heeft toen geopend. Toen heeft ze daar gezongen. Ja, dus is ze al een keer geweest. 98, afgestudeerd. Ja, aan ja, het, uh, het uh, conservatorium. is geen aanstormend talent meer. Dat is al een hmm, getalenteerde Ja, vorm. ja, ja, zeker. Ja, ja uh, echt uh, heeft met, uh, met een heleboel beroemde mensen opgetreden. Ja, fantastisch. En ze heeft nog een eigen gospelformatie, uh, Loud and Proud. En dat, dat klinkt allemaal uh, fantastisch. 2005 debuutalbum album gemaakt. En een zeer gewaardeerde zangeres. Ja. En muzikale ondersteuning? Van het trio. Het trio, vast. Ja, en uh, uh, Frits Landersbergen is er morgen bij. En dat Terwijl is. Ondersteuning of, uh, nee, ter ondersteuning? Nee. De verhoging van de juiste uh, Ja, maar hij, hij heeft het ongelooflijk druk met, uh, met andere zaken. Maar uh, morgen is hij er. Hij staat wel wat keurig op de poster, maar het wil wel eens gebeuren dat hij niet is. En dan <laughs> hebben we fantastische andere slagwerkers. He, die, uh, waarvan ik mensen hoor, hoor zeggen van... ...dat frietje op. Maar, en, en vandaar die zelf maar eens gekomt. Ja, ik, ik denk dat hij dat doet om niet helemaal de weg <laughs> kwijt te raken. Ja. Dus uh, morgen hebben we het, uh, ja. het, het trio zoals het ook uh, geannonceerd is. Ja. Oké. Okay. Uh, hoe laat kan ik... Uh terecht en waar. Uh, speciaal voor jou, Don, gaan we één uur open. Dan kan ik aan de bar. Dan kun je even aan de bar gaan zitten. Je hebt het zelf gezegd. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. Nee, er is nu geen weg terug meer, hè? Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Maar uh, kwart voor twee, twee uur uh, kan iedereen uh, naar binnen. Even een kopje koffie of wat anders. En half drie gaan we beginnen. Even een lekker drankje mee de zaal in. En ja, hoe, prima. Hoe, hoe is de zaal daar? Is het ah, een die die is opstelling Of, of zijn dat, is dat echt een zaal? Nee, opstelling? iedereen... Nee, de, uh, uh, dat is altijd zo geweest, en dat hebben we ook altijd zo gewild, dat de muzikanten fysiek op hetzelfde niveau spelen als het publiek. Dus ze spelen in de zaal en niet op het podium. En het publiek de de zit... huiskamersfeer. Ja, het, het moet ook een beetje oud oude jazzclub worden, ja, is het eigenlijk. Ja. Het publiek zit rond tafeltjes ja. in groepjes. Nou, er staan wat grote tafels waar je wat op kan zetten en verder zit iedereen eigenlijk een beetje een carrévorm omheen. Mm -hmm. En dat is ongelooflijk gezellig. Behalve morgen. Gaan wij nog uh, spectaculaire dingen verwachten van uh, Jess op zondag. Jess in Zandvoort, uh, combinaties met diners, big bands. Uh, Tip van de sluier? Ja, nou, ja, we willen met de kerst natuurlijk wel weer wat ja? doen. Hè? Dus die, die, zo'n big band, dat is toch wel een... Dat uh, is goed, hè? Ja, dat is toch wel geweldig. En dit, dit jaar hopen we dan dat er wat meer mensen komen. Hè? Dan, dan, ja? dan, dan geeft het ook wat meer sfeer. Ja? Maar de reacties van uh, na het concert van vorig jaar, die waren... Uh, Positief. Ik, ik bedoel, ik heb geen wanklanken gehoord, maar misschien dat ze er wel waren, maar hebben ze tegen mij niet verteld. Als de wanklanken maar niet tijdens het concert komen. Ah, nee, nee, nee. En, en, dus we gaan wel weer kijken of we daar met de Big Band iets, iets leuks kunnen doen. Het geeft toch wel een sfeer. Ja. En we, ja. zijn, we zijn druk bezig met het programma voor volgend jaar en daarvan kan ik wel een tipje van de sluier oplichten. Uh, we, in september gaan we beginnen met Rita Rijs. Wauw. Nu kan het nog. Er worden dus nu al de kaarten gekocht, hoor ik. Er worden, nou, <laughs> uh, ja, en. en, en uh, uh, ja, die terijst al, klappen. Ze vindt dat geweldig ja. hè, om concertmatig op te treden. Uh, zonder rinkel onder glazen. En de onverdeelde aandacht. In mm -hmm. oktober uh, of november, dat wil ik daarvan vanaf maar ik dacht oktober komt Scott Hamilton. Oh, oké. Want, die, want die is dan in Nederland. En ja, ook wel weer uh, wat, uh, wat aanstormende talenten die, uh, die komen, maar ja, allemaal van dus hoog niveau. Dat is ook wel een mooie brug, aanstormende talenten. Ja. En dan gaan we zo naar dat muziekje van jou. Ja. Ja. Dat is ook wel een mooie brug. Hans, we moeten gezien de tijd uh, een beetje afbreken. Wel, morgen. morgen om half drie, ja. begin van het concert, ja. rond twee is de zaal lopen. Ja. Gezellig allemaal om uh, de muziekant heen. Sandra Willis. Ja. Ja. En een fijne middag. 15 euro entree. Helemaal goed. En voor de studenten 8 okay. euro. Ik wens jullie binnen? veel plezier. Ik studeer nog, dus dat kan wel. Ja. Nee, maar met Je een overtuigend een... verhaal. Ik heb het al zo vaak gezegd. <laughs> overtuigend, overtuigend verhaal. Geen enkel probleem. Alles nou, hartstikke bedoeld. Dan gaan we naar die muziek. Ja, opzij, opzij, opzij, opzij. Van Herman van Veen. Precies.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 Maar over koetjes, voetbal en de op praten, nou dag tot ziens, adieu, het gaatje goed. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Op zijn op zij, maar blijf maar kans, maar wij hebben nog gezien als een terhaans. Op zij, op zij, op zij, want wij zijn laatste laden, laat. wij hebben maar een paar minuten tijd. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Een andere keer misschien, lang blijven we wat slapen. Kunnen we kunnen dan, dan misschien ze het erhaalt. Wat over het bal, wat hij laat op praten. Nou dacht het opzien, zou je het? We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan.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 wat over koetjes, voetbal en 건데. de land door praten. Nou, ik dacht wat ziens had je het gaatje goed. Op encuentra. rennen, springen, vliegen, duiken, vallen op opstaan en weer op gaan. Opzij opzij op zijn, we zullen er niet blijven, we willen niet langer blijven staan. Opzij op zijn, opzij op zijn, maak plaats, maak plaats, maak plaats. Wij hebben ongelooflijke haast. Opzij op opzij, want wij zijn haast te laat, wij hebben maar een paar minuten tijd moeten rennen, springen, vliegen, tuigen, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen er niet langer blijven staan. Opzij, opzij, opzij, dat uh, moet jij ook straks, want als wij gaan toertochten in Zandvoort en ja, omstreken. Dan moet je wel opzij. Dan moet je zeker opzij, hè, maar Veen. Uh, aangeschoven, Marco Goudzwaard. Uh, van, hoe moet ik het nou precies zeggen? Toertocht voor Challenge of vakantie, toertocht voor Challenge? Ja, het is kansleider. Kanselij voor challenge. Vakant zalij voor challenge. Ja, okay. Van de firma Vakant salai. Ja. Iedereen bekend, denk ik. En um, we zijn eerst gestart als uh, wielerland voor challenge. Alleen we hebben een aantal sponsors erbij betrokken. Waaronder Vakant zalij. <lacht> en uh, met de opzet om vijf toertochten in Nederland neer te gaan zetten. Fietstoertochten. Fiets ja? Ja. <lacht> ja, ja, ja, want we hebben net over lopen gehad en wandelen. Dus. Ja, bij schaats is het ook niet. Schaats is het ook niet. <lacht> ja, ja. Nee, het, gaat buiten, het gaat werkelijk om, uh, om de sportieve fietsen en mede om het feit dat we afstanden hebben tot 160 kilometer, nou, dat doe je niet zeg, op een gewone fiets. Nou, dat, dat zijn uh, de, de mensen die je hier langs de boulevard ziet uh, chasen met, met z'n 40 ongeveer. Ja, ongeveer wel ja. <laughs> nou, maar je, je hebt net verteld dat je, uh, je begint onderaan hè, uh, met een gewone fiets, 30 kilometer, hoe gaat het dan omhoog? Uh, 30, 60, 120 en 160 kilometer. Wat is een leuke afstand uh, met de gewone fiets? Uh, 30 kilometer is uh, met de gewone fiets als gezin zeker te doen. Uh, dan moet je wel regelmatig op de fiets mm -hmm. zitten. Maar dat volstaat wel als je al naar, uh, naar de plaatselijke supermarkt gaat enzovoort of naar je werk. Ja. En 60 kilometer moet je toch wat meer, vaker op de fiets zitten. Maar is ook nog wel met de gewone fiets te doen. Als je voor het donker thuis wil zijn. En, um, maar de 120 en de 160 moet je zeker racefiets. Getraind, verder. getrainde, ja, getrainde uh, mensen. Ja. Nou ja, kijk bij die 30 als je bij de 30 van Zandvoort waar we het net over hadden. Als je het strand zou vervangen door het fietspad. Helemaal naar Hemuiden toe en dan zo binnen door terug heb je 30 kilometer ongeveer te pakken. Dat is de afstand die je dan ja, rijdt. Maar ze weer een hele andere route. Ja, maar, maar om maar, een maar, idee maar, te het, hebben het, van het is, hoe groot is, is 30, dat is het, 30 kilometer. kilometer. Ja. Uh, de 30 kilometer die we in Zandvoort gaan hanteren, is uh, vanaf het circuit. Uh, de boulevard uit... de, alle tochten starten op het circuit, hè? Ja, alle afstanden starten. Alle afstanden. Op het ja, ja, okay. ja klopt. dat klopt. Laten we de kleinste beginnen. Ja, nou de, vanaf het circuit vertrekken we uh, de Boulevard over. Uh, de duinen in richting Noordwijk uh, via de Zilk en dan Vogelenzang, Heemstede uh, weer terug via Zandvoort naar het mm -hmm. Dat is de 30 kilometer. Het is een mooie rit door de duinen. Ja, Het is een hele mooie rit. Dus, uh, overigens valt het onder Staatsbosbeheer waar we ook de goedkeuring voor hebben en Staatsbosbeheer juicht toch wel min of meer toe ja. uh, dat we daar uh, ook in Zandvoort ook eens wat met fietsen gaan doen in plaats van alleen maar met, uh, met, met zwemmen. Met thuis. Met zwemmen. <laughs> ja. Waarschijnlijk is de triathlon hier be begonnen. Um, dan 60 kilometer. Het uh, is in principe dezelfde route, uh, vertrek, duinen en dan in plaats van naar de Zilk door naar Lisse, uh, Sarsheim, Buitenkaag, Lissebroek, Hillegom en bij Vogelenzang terug op de route weer. koppelen we weer de route aan de, aan de 30 kilometer. Als je deze twee routes even bekijkt, hè, want ik kom straks terug op die grote routes. Um... Er gaan heel veel mensen op pad. Uh -huh. En dat eerste stuk is redelijk uh, beschermd en, en veilig. Ja. Uh, er gaat dus een hele grote groep langs die de berg en langs uh, de Zandvoorsla. Hoe, hoe doe je dat met veiligheid? Nou, het is zo dat uh, we proberen de mensen ongeveer in groepjes van maximaal 20 mensen oh, okay. te laten vertrekken. En vandaar ook dat de starttijd begint om half negen tot half twaalf toe. Dus we proberen te gedoseerd Voor die, laten... voor, voor die twee uh, groepen? Hè? Nee, voor alle groepen. Voor, voor alle groepen, groepen. oké. Okay. Ja. Dus uh, groepjes van ongeveer 20 uh, personen en onderweg uh, de route is helemaal uitgepeild. Uh, daarnaast hebben wij ook uh, verkeersregelaars die onderweg uh, erop toezien voor de verkeersveiligheid. Want het is wel de bedoeling dat we de, de fietsers zeg maar, uh, de verkeersveiligheid in acht nemen en de verkeersregels ook uh, in acht nemen. Ja, over verkeersveiligheid en ja, verkeersregels ja, Het is, wel een, het is ja. natuurlijk wel een inkopper. <laughs> um, als je de grotere groepen neemt, he, uh -huh. dus de, de, de zogenaamde zaterdag en zondag uh, wielrenwedstrijden op de grote weg, ja. die komen natuurlijk ook, he, en dan heb je het over 120, 160 kilometer. Ja. Die lijken natuurlijk niet met 20 tegelijk starten, of wel? Jawel. Willen ze dat ook? Ja. Want ik zie hele groepen van 40 man voorbij komen. Ja, dat en dat klopt. zijn wel dat... die verenigingen. Ja. Maar dat zijn verenigingen en die, dat is puur op eigen initiatief. En wij proberen toch wel de, de, tenminste de verkeersveiligheid uh, uh, te respecteren. Mede omdat je verantwoordelijk bent ja. als er uh, onderweg uh, calamiteiten ontstaan. Die, dus... die, die grote groep, groepen, ja. uh, gaan die ook uh, naar de Zilk of gaan die gelijk de weg op? Nee, de 120 kilometer die gaan ook uh, eerst uh, door de duinen naar Zilk. En dan naar Lisse, Sasheim. Uh, Buiten Kaag langs het water naar Leimuiden. En dan Papeveen ter Aar. Daar gaan we het water over. Voor de mensen die, in die regio. En dan via Rijn naar Alphen aan de Rijn, uh, Langeraar, Wouwbrugge, Hoogmade, Rijpwetering. Nieuwe Wetering. En dan via uh, Roelevarensveen, Abbenes, Lissebroek en Hillegom uh, Terug uh, op de route bij Vogelenzang. Waar we dus eigenlijk al ja, dezelfde aansluiting hebben richting, uh, richting het circuit weer. Eigenlijk is dat een hele mooie toeristische route. Ja. Dat klopt. Uh, het is een uh, erg uh, veel wind ook denk ik, want het zijn behoorlijk open vlaktes. En dat is wat een uh, Nederlandse wielrenner toch altijd wel uh, pretendeert. Uh, om altijd met zijn hoofd in de, tegen de wind te fietsen. Um, ja, het probleem is gewoon dat in Nederland kan je niet anders dan vlak rijden buiten dan uh, in Limburg. En het al... kopje van Bloemendaal. Het nou. kopje van Bloemendaal. <laughs> nou, het probleem is dat uh, met het kopje van Bloemendaal hebben we wel naar gekeken om hem aan te doen. Alleen het is toch met zoveel uh, deelnemers toch wel, uh, wel lastig om ik dat klinker, te organiseren. Klinkers vinden ja. ja, maar ook klinkers vinden getuigen Parijs-Roubaix mensen. <laughs> ja, ja, die vinden om, het mooi. Ja. Om een derrière pijn te doen. Ja. Moet je daar toestemming voor vragen van die gemeentes? om daardoor te... Ja, je moet overal toestemming uh, aanvragen. Zowel bij uh, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, gemeentes. Uh, waterschap alles moet je aanvragen vroeger gebeurde dat um, via de provincie zelf dan uh, hoefde je alleen bij de provincie neer te leggen en die uh, vroeg dat verder aan bij de gemeentes en dan kreeg je daar de goedkeuring uh, al of wel of niet uh, van um, het is overigens zo dat nu moet je alles zelf aanvragen dus zowel provincie waterschap uh, etc moet je allemaal zelf regelen ja, overal vergunningen bij de gemeentes hè? Ja, het is zo dat uh, het voordeel in Zandvoort, uh, dat uh, het circuit heeft natuurlijk een evenementenvergunning het jaar rond. Dus voor de gemeente Zandvoort zelf hoef je niet de vergunning aan te vragen om die toch te organiseren. Overigens moet je natuurlijk wel met brandweer en dat soort zaken, veiligheid qua tenten, uh, mm -hmm. allemaal ja. goed, uh, goed organiseren. Maar uh, als je bijvoorbeeld op Scheveningen kijkt, vertrekken we vanaf de boulevard. En dan moet je ook echt wel de vergunning voor aanvragen bij de gemeente. Is over het algemeen... Niet, een, niet echt een probleem, omdat ze toch erg toejuichen om zoveel ja. mogelijk mensen op de fiets te krijgen, ja. uiteraard. Uh, maar het, nogmaals het voordeel is met een, uh, met een circuit dat je dus een uh, jaar rond een, of een uh, vergunning hebt. Jullie doen die evenementen al in uh, uh, Scheveningen bijvoorbeeld? Ja. Zandvoort is de eerste keer. Ja. Hoe, hoeveel deelnemers heb je in Scheveningen? Uh, Scheveningen was 9 oktober. Uh, hadden we wel heel erg veel geluk met het weer, want ja. 9 oktober kan natuurlijk stormen waaien enzovoort en op een boulevard word je dan niet helemaal vrolijk dus we hadden ook veel daginschrijvingen we zaten in Scheveningen rond de 1200 deelnemers kan dat daginschrijven dus nou het is wel mooi, ik ga mee ja dat kan, okay, wij hebben het liever niet omdat qua organisatie natuurlijk erg moeilijk uh, te regelen dan komt bij dat uh, bij alle tochten krijgen de mensen een artikel uh, dat varieert bij de eerste als ze één tocht uh, meerijden een wieltast zet uh, twee tochten krijgen ze een wielershut van vakantie Live Challenge, uh, de derde tocht een de fietstas en de vierde tocht een wielerbroek. En, um, omdat, Kijk, ja, het is wel handig om te begraven, weten hoeveel er komen dan. Precies, ja, dus vandaar dat wij liever hebben dat de mensen van ja, tevoren ja, ik. Ja. Goedendag, middag. Hey, bin. Daar komt meneer Drommel binnen. Meneer Drommel, u zal naar de studio moeten. Was want was gaan naar de studio, meneer Drommel. <laughs> Dit was meneer Drommel van de babbelwagen. <laughs> Sorry! We gaan weer terug naar de vakantieleide toertochten. <laughs> um, het is natuurlijk eh, handig om te weten dat, uh, dat uh, je uh, 1.200, 1.400 deelnemers hebt. Want als je er ineens 500 bij komt, heb je natuurlijk geen 500 tassen staan. Nee, maar, nee, gelukkig is alles ook na te bestellen. Maar we kopen wel zo in dat we altijd wel goed zitten. Ja, maar ja, ja. Ja, je kunt het ook doorschuiven naar de volgende. Want als dan ja, iemand dan twee keer meedoet, dan is het ook goed. Ja. kijk, het, uh, het verhaal is natuurlijk, mensen die in Schevening al mee hebben gereden... krijgen nu de tweede toch het shirt. En er zijn heel veel mensen die alleen bijvoorbeeld Zandvoort meerijden. En die krijgen dan het eerste artikel. Dus dus we hebben daar wel redelijk op, op kunnen uh, inkopen, zeg maar. Uh, ik heb de website, website gevonden. Uh, uh -huh. Noem hem nog even voor uh, de mensen die nog geïnteresseerd zijn en nog in kunnen schrijven. Want als je dag kan inschrijven, kan je ook voorinschrijven. Nou, ik heb denk ik wel... 2 april, iets... april hè? Het is 2 april. Um... Is maar goed dat het geen 1 april is, komen ze niet op daar. <laughs> nee, nee. Nou ja, dat is alleen maar gunstig als mensen dan wel inschrijven ja, ja. en betaald, is het niet ja. zo'n probleem. Nee. <laughs> um, nee, het, het is inderdaad 2 april. Uh, mensen kunnen zich inschrijven via uh, wat het makkelijkste is voor ons, uh, via wielerland.nl Wielerland.nl. Wat ik heb gekeken op. Uh, vakantieslijf voor vakantie vakantie Challenge, ja, ja, dat is de directe inschrijving. Maar mensen kunnen het makkelijkst komen via wielerland.nl. Wielerland.nl, oké. Okay. Ja, er staan uh, grote banners en een stukje ook over de vakantieslijf voor Challenge. En daar kunnen ze dan op doorklikken. En daar kunnen ze ook inschrijven. Maar, Wat uh, kost het? Nou, het is zo dat als mensen inschrijven voor één tocht, uh, is 35 euro. O, ongeacht de, de. afstand, ja. De afstand, okay. ja. Uh, twee tochten is 60 euro, drie tochten 80 euro, vier tochten 95 euro. Dus rijden mensen uh, in principe vier tochten, uh, dan kunnen ze ook nog korting krijgen op de KM, als ze lid zijn van de KMU en TFU of de AWB. Um, dan zou je uitkomen met vier tochten bijvoorbeeld op 22,5 Ja, dat okay, ja, is een rekenvoorbeeld. Uh, als je van tevoren weet, ik ga precies. vier tochten mee doen. Dan is ja, op... ja, ik heb overigens wel wat leuks voor de mensen binnen uh, de gemeente Zandvoort. Oh, ja. uh, als deze mensen in gaan naar sportzorg.nl Sportzorg.nl? Ja. Even noteren. Ja. Dan ga lekker ik, ik door. Ja, en ze willen voor één tocht inschrijven dan kan dat al voor 18,50. En dat is omdat sportzorg uh, de Nederlandse Nederlands ja. <laughs> gezondheid uh, wil bevorderen. En mensen zoveel mogelijk mensen op de fiets willen krijgen. Dus als mensen via uh, sportzorg.nl inschrijven dan betalen ze 18,50 voor deze tocht. Met behoud van het cadeau. Ja, okay. Dus Goede aanbieding. Nou, ja. Alles hand voor ze op de fiets, 2 april zou ik zeggen. Uh, zijn goed, zijn we nog wat vergeten? Is er nog wat te melden? Nou, je had nog over de tijdrit. Ja, over de tijd. Ik las ook uh, heel goed. Ik las dat er een tijdrit was op het circuit. Ja? Hoe ga je dat <laughs> doen? Eén rondje? En ja, het is inderdaad voor mensen die vier afstanden rijden, ja. mee, of tenminste, sorry, vier uh, tochten meedoen, minimaal. Die mogen gratis deelnemen aan, de aan de tijdrit. Dat is inderdaad één ronde op het circuit. De voor of daarna? Daarna ja als dat en dan moet je nog fietsen. ja dat klopt maar dat geldt voor iedereen hè ja, dat geldt wel inderdaad en wij van. willen ook lachen natuurlijk maar uh, ja, dat, is dat is het we moeten gezien de tijd ja, maar we hebben het gemeld dus, uh, ja. uh, oké okay antwoord is uh, mogen met korting meedoen op sportzorg.nl. Als je vier tochten meedoet, dan mag je een tijdrit. Ook voor uh, het kijkend publiek, ja. erg leuk om te zien. Ja, we hebben, dat wil ik nog heel even kort kwijt. Uh, vakantielei voor challenge uh, heeft ook een kinderdorp. Dat is vakantielei ja. uh, kids for challenge En daar kunnen kinderen uh, met een maximum van 100 uh, aan deelnemen. Er zit een, uh, daar is de KMW bij aanwezig, dus een parcours met BMX, uh, mountainbike en wielrennen. En die kunnen uh, uh, daar gratis voor inschrijven. En dat is een hele leuke dag voor kinderen met ook springkussens enzovoort op het circuit. Oké, okay. okay, uh, Marco, hartelijk bedankt. Ik, ik moet toch even lachen, want nou, komt de rest van de babbelwaren ook binnen. Dus Pieter, als je luistert, ze komen zo na de koffie. Don. Ja. ja, Marco, heel erg bedankt voor je komst. Ja, graag gedaan we naderen het einde van dit programma ben, ja, het is, uh, is inmiddels toch mooi weer het is mooi weer geworden uh, vergeet uh, vooral niet op CFM straks uh, weer af te stemmen om 12 uur ja dat kan je rustig aandoen want de heren moeten nog naar de studio fietsen eh, ja, gaat het gaat een nieuws uurtje duren <lacht> ja. maar luister zo. er zeker naar, het gaat over de afbreken van school B ja, uh, Pieter Jouwstra, Marcel Meijer en Ton Drommel gaan allerlei leuke dingen daarover zo vertellen. hebben wij het nu goed gedaan, dan zijn we weer in een goed krijt bij uh, de voorzitter, bij de voorzitter hebben we heel goed gedaan maar wat uh, net zo leuk is en wat vanavond ook heel gezellig gaat worden is de babbelwagen Hotel ja. Faber. Uh, en dat is ook weer de heren Ton Drommel en uh, Marcel Meijer. Het is er altijd druk, dus als je erheen wil moet je je eigenlijk een beetje opgeven. Maar het is altijd ook heel gezellig. 8 in uur. Hotel uur Faber. 8 uur. Hè? Ja. En is uh, antwoord, hè, de Morgen car. Om half drie hebben we het net ja. over gehad. Uh, 15 maart is er uh, in pluspunt een Ambo feestmiddag. Ik wat denk was? dat je er wel naartoe kunt gaan en dan meteen lid worden van de Anbo, Als je daar de leeftijd voor hebt. Die is in ieder geval om, uh, ook om half drie begint hij. Ja, nou uh, iedereen die uh, is geloof ik boven de vijftig is aanbouwen. Ja. Dus iedereen boven de vijftig mag naar die middag en die kan er ook lid worden. Dan hebben we op 16 maart in het Zandvoortsmuseum Museum uh, een poppentheater voor de jeugd. Met twee voorstellingen die om half twee en om half vier beginnen. En dan is er nog steeds in hetzelfde Zandvoortsmuseum uh, de wonderenwereld van Roland van Tetro, de expositie. En dat is van 1 tot 5. Ja. Het hele weekend. Dat is hele... Nou, dan hebben we weer wat te doen in Zandvoort. Uh... Er is gelukkig weer wat te doen in Zandvoort. Ja. Er komen natuurlijk een aanstormend Zandvoort seizoen. Zandvoorters die moeten bijna gestrest zijn van alle dingen. die. alle ze ze af moeten lopen. Ja, is ongelooflijk. Er staat er nog een te fietsen gebeuren. fietsen wandelen, jazz horen enzovoort. Badseizoen openen, ja. circuiten lopen. Ja, van alles is, te doen. Het is ongelooflijk. Wij wensen u wij wensen dus een heel prettig weekend. Ja. Maar overigens, als je nog een keer wil luisteren naar dit... Uh programma. Dan kan dat donderdagsmorgens tussen uh, 8 en 10 uur. Je kunt ook naar de site cfmzandvoort.nl gaan. En dan kun je uitzending gemist. Uh, kun, je ja, kun je Ja, kun je aanklikken. Alleen een uur later, dat is een technisch iets. Maar dan, uh, dan kun je dat doen en kun je ook nog een keer deze uitzending uh, horen. Ja, want het was weer een hele gezellige en vrolijke uitzending. We hebben leuke gasten gehad. En uh, ja, we gaan er wel een beetje een, een puntje aan zetten. Want uh, Pieter zit te trappelen om het over te